Tegen Mark Visser. De VVD is de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen, want volgens een voorlopige prognose dus, door onderzoeksbureau Sinoveet krijgt de partij een kleine 20% van de stemmen. De PvdA is de tweede met 17,5% en het CDA derde met een kleine 14%. En voor het CDA is dat bijna een halvering ten opzichte van vier jaar geleden. De PVV, die de vorige keer dus niet meedeed, haalde 12%. De stembureaus zijn zojuist dus gesloten... en de opkomst zou ruim 52 procent zijn. Volgens de voorlopige prognose van Sinovate... krijgt het kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer. De VVD krijgt 15 zetels, het CDA 11 en de PVV 9. En dat zijn er 35 van de 75. De PVDA zou 14 zetels krijgen, de SP 8, D66 6, GroenLinks 5... de ChristenUnie en SGP samen 4... En de Partij voor de Dieren 1 en 50PLUS, eh, natuurlijk eh, Nieuw 2. Goed, dat is de eerste prognose. Margreet Boer, daar moeten we eventjes ons licht over laten schijnen. Zullen we eventjes beginnen met uh, nou ja, wie de grootste is geworden? Dat is ook altijd wel uh, van belang. De VVD blijft de grootste partij van het land. Ja, dat blijft de grootste partij. Maar als je dan kijkt naar de opzichte van vier jaar geleden... Dus de Staten, dan is dat uh, een kleine 2 15 Vijftien zetels zou het nu zijn even met een slag om de arm in de Eerste Kamer. En dat is maar één zetel meer. En ik denk dat dat toch wel een beetje een tegenvaller zal zijn voor de VVD. Want de VVD met lijsttrekker Herman voorop van de Eerste Kamer heeft toch elke keer gezegd ik hoop wel tegen de 20 zetels aan te zitten. En dat ziet er voorlopig dus nog helemaal niet uit. Dus ik denk ja, ze zullen blij zijn dat ze de grootste zijn gebleven. Maar ik denk dat daar toch wel wat teleurstelling zal zijn. Bovendien had de VVD natuurlijk wel een beetje op de premiersbonus gerekend. Ja, absoluut. Dat is ook nog een punt. Hè. Het leek zo goed te gaan ook met uh, de premier Rutte. En ook in het begin van het jaar zag de coalitie er heel uh, goed uit dat ze weer een meerderheid zouden halen in de Eerste Kamer. Nou ja, dat blijkt ook niet uit deze uitslag 35 vooralsnog. En wat ik verder ook wel op vind vallen, is toch het CDA. Gaat gigantisch naar beneden. 10 zetels eraf, hè? Elf zetels, maar ik vermoed zomaar dat ze toch in hun handen knijpen... want ze blijven op twee, zetels, uh, twee cijfers staan, hè, 11. En Maxime Vragen heeft in januari gezegd dat hij toch als uitgangspunt neemt. Heeft zich al ingedekt, zou je kunnen zeggen. Maar toch een halvering. Ze zijn gelijk gebleven met uh, een half jaar geleden... 9 juni, de Tweede Kamerverkiezingen. In ieder geval, er werd al gevreesd voor een nog dieper dieptepunt. En dat uh, lijkt dan in die zin toch gestabiliseerd. Goed, dat is het CDA. Dan even de Partij van de Arbeid, want het is ook wel van belang. De Partij van de Arbeid zit maar net achter de VVD. Terwijl iedereen dacht, nou die Cohen... ik geloof dat de Telegraaf weer groot uh, kopte... dat hij in ieder geval aan het stuntelen was van de week. Die zal toch ook wel weer... Een voor de billen krijgen, maar dat krijgen ze niet. Nee, die blijven gelijk. En je zag het eigenlijk in de afgelopen peilingen... stond de PvdA steeds op verlies. Je ziet dus toch dat zij gelijk zijn gebleven. De linkse partij, ook de Partij van de Arbeid... heeft erg haar best gedaan om de linkse kiezer te mobiliseren. Dat lijkt ook wel gelukt als je kijkt naar de Partij van de Arbeid. We hebben 9 juni gezien dat het een nek aan nek race was... Hè, tussen VVD en P van de A. En nu zie je toch weer dat ze elkaar op de hielen zitten. En dat was toch niet wat je de laatste tijd terugzag in de peilingen. Dus wel een verrassing, ook de Partij van de Arbeid. En ik denk aansluitend een verrassing, de PVV. Want die hebben we toch steeds uh, in de peilingen gezien op twaalf of meer zetels. En die is nu onder de tien voorlopig, op negen zetels. En ik kan me zo voorstellen dat ze daar wel meer uh, voor ogen hadden gehad. We hebben de eerste reactie uit het veld. Want Marcel Bril staat bij het CDA. Bij Henk Bleker. Voornaammalig waarnemend partijvoorzitter het is voor de staatssecretaris. Ja, we staan hier uh, met z'n allen te kijken uh, naar de televisie, meneer Bleken. Wat uh, vindt u uh, van wat er op het scherm net verscheen? Wel fors verlies, maar net niet gehalveerd. Nee, bepaald niet gehalveerd, nee. Ja, net niet. Maar, uh, nou, het kon minder, maar het kon ook wel, wel beter. Ja, dus, het uh, is niet echt, uh, u ziet er niet echt optimistisch uit. Oh ja, van 21 naar 11. Weet het nog niet zo, hè? Wat u ervan moet denken. Nee. Maar uh, het had ook erger gekund. Daarom zeg ik van, het kon ook echt minder. En ben je afwachten hoe het afloopt. Ik ben vooral geïnteresseerd hoe de Groningen en Overijssel is afgelopen. Overijssel was heel goed bezig. Ik ben ontzettend veel op campagne geweest. Het was fantastisch mooi. Denkt u dat dat invloed heeft? Nee, niet mijn campagne. Maar die campagne in, Over, in Overijssel was echt, was echt fantastisch. Die Theoriekerk heeft dat fantastisch gedaan. Dus ik hoop dat hij er echt voor beloond wordt. Ik hoop dat CDA in Overijssel de grootste blijft. En dat we Groningen gewoon met de grote partijen mee kunnen blijven doen. Ik dus hoop dat in het noorden en het oosten uh, er winst ja, wordt gemaakt. daar kom ik vandaan? Dus het is particulier belangrijk. Ja, nee, maar ik ben burger in uh, Noord- en Oost-Nederland. Dus ik hoop dat het daar... Uh, ja. Het ja. is dan logisch. Het zijn de mensen die ik ken en de mensen met wie ik samenwerk, af, heb samengewerkt de afgelopen tien jaar. Dus uh, ik gun hun echt dat het goed is uitgepakt daar. Dit zijn de eerste cijfers natuurlijk, maar wat betekent dit volgens u voor de coalitie? Er uh, is geen meerderheid, als ik het uh, zo snel zag. Ik geloof dat het net hier helemaal lukt, hè. 26, 26 35. Het is net geen meerderheid. Afwachten dus vanavond hoe het verder gaat. SGP heeft er wel twee, zie ik. Dat zijn er 37. Dacht ik, of niet? Ja, dat dacht in ik deze, ook. In deze peiling, maar ja... Uiteindelijk is het, het precieze aantal zetels per provincie is bepalend. Uh, dus ja, of dat nou 35, 36 is en of het met of zonder SGP wel een meerderheid is, ik weet het niet. Afwachten zou ik zeggen, ja. U hoort aan de reactie van de staatssecretaris Bleker... dat het ja, niet positief is, niet negatief. Erg veel moeite om uh, te kijken uh, wat ze er dan nou van moeten vinden hier bij het CDA. En dat geldt voor iedereen die hier staat te overleggen in de zaal ook. Oké, okay, gaan wij even naar Gerrit Voerman, Professor uh, bij ons hier in de studio. Hij uh, heeft ook zojuist een boek geschreven over 30 jaar CDA. Dus u als geen ander, meneer Voerman, weet uh, hoe het CDA hierop zou reageren. Bleker is nog een beetje voorzichtig. Hoopt nog erg op overreis en Gelderland, maar rekent kon vast minder, de SGP erbij. Kon ook wel hè? beter. Ja, uh, maar wat het bleek er eigenlijk een beetje uh, over het hoofd zit... is als je het percentage, het is een prognose... maar als je het percentage vergelijkt met de Tweede Kamerverkiezingen... van vorig jaar, dan heeft de CDA het helemaal niet zo slecht gedaan dan staat het CDA min of meer stabiel. En wie had dat gedacht? Hè? We hebben in het algemeen toch gedacht dat het CDA verder zou wegzakken. Maar als je het percentage voor de statenverkiezingen vergelijkt... met het percentage voor de Kamerverkiezingen van juni... dan staat het CDA min of meer op, uh, op 13%. Het is een prognose, er kan nog van alles gebeuren, maar dat is opvallend. En het tweede opvallende ding is... als je het uh, percentage van de prognose vergelijkt met die Kamerverkiezingen... dat is de slechte of relatief slechte prestatie van de Partij voor de Vrijheid. De Partij voor de Vrijheid had in de prognose... Uh, 11,9 procent. Maar die had bij de Kamerverkiezingen vorig jaar 15,5 procent. Die blijft dus toch wel een ruime kwart uh, aan een derde achter bij de uitslag. En ik denk dat uh, de PVV uh, heeft parten gespeeld... het feit dat bij de statenverkiezingen... mensen minder geneigd zijn om op te komen. En zeker een partij die het ook van proteststemmers moet hebben... Ja. heeft daar vaak last van. Maar goed, dan nog steeds, als deze prognose klopt... van nul naar negen zetels in de Eerste Kamer... is natuurlijk nog steeds een enorme klap maken... als zeker, beginnende partij. zonder meer. Alleen, het is minder uh, sterk, minder groot dan, uh, dan vorig jaar. Oké. Okay. Margeet, zullen wij nog even wat andere partijen doornemen? Um, de SP... Het, het verlies van 12 naar 8 in deze voorlopige prognose in de Eerste Kamer. Ja, Hoe kijk je daarnaar? Dat de SP vier jaar geleden een enorme klapper heeft gemaakt. De partij is toen heel groot geworden in de provincie. En uh, er was dus al wat verlies ingecalculeerd. Al heeft Roemer zich toch ook in de debatten die er waren heel goed uh, gemanifesteerd. Er was een klein verlies ingecalculeerd van 12 naar 8. Vier, dat is toch eigenlijk wel fors. Vooral als je kijkt waar zijn die stemmen heen gegaan. Ze zijn niet echt naar andere linkse partijen gegaan. Omdat... Ook GroenLinks uh, heeft één stem gewonnen. En dat is dus wel weer opmerkelijk als je naar die partij kijkt. Want GroenLinks stond toch ook wel eens even op verlies. Er was ook de vraag van wat doet die partij met Koundoes. Het was een en lastig debat, het partij... Afghanistan-debat. Absoluut. En wat uh, met een partijwisseling, uh, partijleiderswisseling. En dan toch een zetel erbij. Dat is wel een uh, opmerkelijk punt. Goed, gaan wij eventjes tussendoor naar het voetbal. Want daar gebeurt ook van alles in Enschede. Ronald van der Geer bij die bekerwedstrijd tussen Twente en Utrecht. Niet in de score, want het is na 22 minuten nog 0-0... Er zijn er nog tien van Utrecht over. Tim Cornelissen krijgt in een tij tijdsbestek van uh, vijf minuten twee keer geel. Eén keer houdt hij Janko of Chadli vast ter rand van het strafstofgebied. Even een klein slingertje aan de arm. Dan gaat uh, Chadli naar de grond. Geel van Van Boekel. En een paar minuten later legt hij zijn elleboog in de nek van Janko aan de rechterkant van het veld. En uh, ja, dan besluit Van Boekel om hem opnieuw een gele kaart te geven. Terwijl Janko nu erg doorloopt op Michel Vorm en hij ook. Ongetwijfeld de gele kaart gaat krijgen. Maar goed, Cornelissen dus twee keer geel en rood. En Utrecht na twintig minuten dus al met tien man. Juist hij, Cornelissen, die afscheid gaat nemen aan het einde van het seizoen van FC Utrecht. Had op 8 mei de bekerfinale zijn afscheidswedstrijd willen spelen. Als Utrecht daar speelt, is hij er in elk geval niet bij. Me gaan wij um, weer even verder met de uh, uitslagen, althans de eerste voorlopige prognose. Uh, we maken het rijtje even af, Margreet. D66 lijkt een enorme winst te maken van twee naar zes zetels in de Eerste Kamer. Ja, dat is een forse uh, sprong en D66 heeft het in 2007 heel slecht gedaan. Dat was ook net nadat uh, Loezewies van de Laan weg was, tot net terug was in de Kamer. Um, dus toen naar twee gegaan, nu naar zes, dat is toch wel uh, fors. Vooral ook omdat D66 moeite had in deze campagne om echt een gezicht te laten zien. De partij wilde niet meedoen hè, bij die massademonstraties uh, die we gezien hebben in Den Haag, in Zoetermeer. Dus een, een grote sprong en misschien ook wel onverwacht. En wat ik ook wel opmerkelijk vind, is de Partij voor de Dieren. Kijk je naar die percentages, in 2007 deed de Partij voor de Dieren het beter dan nu. Terwijl de Partij voor de Dieren de hele tijd op winst heeft gestaan in de peilingen. Hard campagne heeft gevoerd, veel radiospotjes heeft laten horen. Het heeft zich voorlopig in ieder geval nog niet uitbetaald in deze eerste peiling en prognose. En ik denk ook de kleine christelijke partijen... dat die wel even onder aandacht gebracht moeten worden. Want daar is ook een verlies. Ja. Gaan wij naar de eerste winnaar. Want ze hebben gewonnen van 0 naar 9. De PVV, die zijn bij elkaar in echt. Michiel Breedveld. Is het feest of valt het toch een klein beetje tegen... omdat er minder mensen zijn opgekomen... en het misschien de winst groter had kunnen uitvallen? Nou, de sfeer uh, moet hier nog een beetje loskomen. Het is niet uh, wat we gewend zijn bij de PVV waar de feestjes tot op heden altijd een zegentocht waren met uitzinnige reacties. Misschien is men inmiddels wat gewend aan, uh, ja, uh, aan winst, verkiezingswinst. Uh, in dit geval uh, de prognoses werden bekendgemaakt. Het volgde hier iedereen op tv en er klonk toch een uh, ja, mild applausje. Maar goed, er zijn in ieder geval wel twee mensen die glunderen van trots. Dat zijn de ouders van Roland van Vliet, Tweede Kamerlid en de nummer twee op deze lijst. Negen zetels in de Eerste Kamer, 11,9 procent van de stemmen. Ja, en dan heet het toch een tegenvaller, want in de peilingen had het wel meer kunnen zijn. Misschien wel tien of elf. Is dat voor u ook zo? Ik vind het toch wel meevallen. Ik ben, ik ben tevreden. Ik ben tevreden. Jij ja, ook, hè? Ik ben tevreden, ja. Dus, uh, ik heb dat niet zo goed allemaal bijgehouden, die peiling. Ik ben wel tevreden, ja. Roland van Vliet, uw zoon, die zegt... Uh, ja maakt niet uit, drie zetels, negen zetels, twaalf zetels. Wat we hier vieren is kameraadschap. Waar blijkt dat uit? Ja, de mensen zijn allemaal één. Vind ik... Ja, hoe moet ik u dat zeggen? Eensgezind. Eensgezind. eensgezind. Ja. En eensgezind leek Limburg ook van kleur te verschieten bij de landelijke verkiezingen. Veel mensen stapten over van het CDA naar de PVV. Ja, ja, ja, we hebben veel te lang onder het CDA gezeten. Veel te lang. Ik heb vroeger bij de nonnen op school gezeten. Als u dat hebt meegemaakt. Want waar zit de teleurstelling? Waarom zit die teleurstelling zo diep? Hoe, hoe bedoelt u? De teleurstelling in het CDA dat u nu zegt ik ga voor de PVV. Omdat het CDA uh, ja, die hebben... buitenlanders maar binnenlaat. Wij, wij, wij hebben er geen, geen vertrouwen meer in in dat CDA. Want ik kom zelf van Utrecht. en heb, Vroeger was dat alles PvdA de voor, de voor de arbeider. Hè? Maar dat is ja, helemaal... Uh, dus ik ben van Utrecht, zij is van Limburg. Maar dat CDA heb ik geen, geen vertrouwen in. En dat PVV is een nieuwe partij. Allemaal jonge mensen, nieuwe ideeën. En dat voelen wij ook voor. Net, zo. Net zoals Roland. Ja. Hetzelfde. Heeft uw zoon u over de streep getrokken of was u zelf ook toe aan een andere partij? Wij zelf ook. Want wij hebben al iets uh, anders gestemd. Toen was hij nog klein. Dus dat was toch nog niks van PVV. Dan hebben wij al een andere partij gestemd. En dan kreeg al commentaar toen, weet je, wat was dat toen? De Nederlandse VolksUnie en zulke soort dingen. Dan kreeg je al commentaar van uh, nee, dit en dat. Maar. Want ik heb het er al over gehad, omdat ik van Utrecht ben. Toen mijn moeder naar het Kanaaleiland wilde verhuizen, wat nou zo berucht is, die kreeg geen flat. Die zei, zei ze toen, vijftig U kan het niet betalen. U blijft maar in die oude rommel, want ik zat in militaire dienst... en waren er nog een paar op school. Ja, oud Oudseer, als ik het zo hoor. Ja, oudseer, ja. Oud zeer, ja. Nou, we gaan net afwachten wat het vanavond gaat betekenen... Ja. voor uw partij en de partij van uw zoon. Ja. Dank u, vriendelijk. Ja, Dank u. Ja, okay. Dat waren de ouders van Ronald van Vliet, de lijsttrekker in Limburg voor de PVV. En wij gaan naar Den Haag. Wilke Boom heeft daar de partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid voor de microfoon. Lilianne Bloemen. We staan hier in het uh, paard van Trooien, waar een uh, licht gejuich opging toen de eerste prognose uh, bekend werd gemaakt. Uh, mevrouw Bloemen, blijdschap blijkbaar. Ja, zeker uh, blijdschap. We houden natuurlijk een slag om de arm, want het is een eerste prognose. En Maar de blijdschap om uh, twee uh, redenen. Eén, um, wij hebben in deze pool 14 zetels, dat is hetzelfde zetelaantal als we nu hebben. Um, en uh, de verzamelde oppositie heeft een ruime meerderheid uh, op de coalitie. Dat betekent dat uh, nou ja, in deze campagne wij toch echt aan mensen... Uh, dat mensen uh, het ons nu laten weten dat ze inderdaad een ander Nederland zouden willen zien. Nou, de verwinning erbij. is uh, vrij slecht. Ik denk dat hij in het Sportsfonds Bad Oost ergens uh, staat. Uh, Wilkom Woon met uh, Liliane Ploemen. Komen, daar komen we zo dadelijk nog bij terug. Jolanda Sap staat ondertussen voor de microfoon van Jeroen de Jager bij GroenLinks. Mevrouw Sap, uh, even een korte eerste reactie misschien op de uitslag. Dit is rechtstreeks. Mevrouw Sap, is dit... u wilt of niet. U wilt of niet. Nou, ik dacht dat ze uh, even hier voor de microfoon zou kunnen. Uh, Tof die staat klaar. Uh, zou dat heel kort kunnen? Nee, kan wel. dat ook niet. Ineens gaat dat ook niet. Jeroen, je kan het proberen. Is iemand anders? Ik zei, Wie zie je nog verder? Ja. Hoe lang duurt dit? Het is dringen hier met uh, media. Wat is, die, wat die is de, de reden, Jeroen, dat ze nog niet willen reageren? Ja, zij wil om kwart voor tien een, uh, eerst haar toespraak geven. Zij wil dan pas voor de microfoon uh, gaan reageren, zegt ze nu uh, plotseling. Tofties, de, uh, de Eerste Kamer fractieleider, die staat wel klaar om geïnterviewd worden, te worden door de NOS. Daar zou je mee, mee kunnen luisteren, nu op de televisie. Nee, nee, dat doen we een andere keer. Wij zijn radio, je moet je ook je trots hebben, jongen. We gaan naar Peter Blok toe, want Peter Blok staat bij de VVD. VVD, uh, ze hadden misschien gedacht wat meer te winnen, maar desalniettemin hoor ik dat de stemming op haar best is, Peter. Nou, dat valt toch wel een beetje tegen Charlie Abtrot. Het is wel een hele zuinige lach. Het is ook een zuinige plus nu. hè? Uh, ik lach in ieder geval. En of u dat zuinig vindt, ik niet. kan misschien de moeheid zijn tijd van een campagne. Ik ben ontzettend blij dat het gelukt is om de grootste partij in de Eerste Kamer te worden. Als dit uh, echt de uitslag blijkt te zijn. Want het is natuurlijk toch allemaal met een voorbehoud. Het is een, een voorspelling. Uh, en het is wel jammer, zeg ik erbij, dat als dit de echte uitslag zou worden, dat we niet met de coalitiepartner en een gedoogpartner... samen meerderheid in de Eerste Kamer zouden halen. Maar een premierbonus voor Mark Rutte zit er ook al niet in. Het is echt een uh, treurige uitslag toch eigenlijk als dit het wordt. Nee, dat vind ik niet. Uh, want uh, net als vorig jaar heeft één op de vijf Nederlanders op de VVD gestemd. Dus niet alleen zijn we de Tweede Kamer de grootste partij... maar zouden we ook de grootste partij, de grootste fractie, in de Eerste Kamer zijn. En natuurlijk kan je, kan, kunt u zeggen een premierbonus, maar als u ziet... Uh, wat voor stevig beleid uh, het kabinet heeft. Uh, hoe er uh, ook acties gevoerd tegen de kabinetsplannen... en dat de VVD dan net zo goed scoort als vorig jaar... vind ik voor de VVD heel positief. Maar ik zeg erbij... Maar u had op meer gerekend, toch? Nee, wij hadden gehoopt dat de coalitie... dat niet alleen de VVD het goed zou noemen... dat de coalitie ook uh, een meerderheidsverhaal in de Eerste Kamer. En dat, dat doel, dat tweede doel... Uh, lijkt op basis van deze prognose helaas niet gehaald. Maar bent u verbaasd? Want de PVV laat u eigenlijk meer in de steek dan het CDA. Nee, je kan niet zeggen van in de steek, want de, de PVV doet voor het eerst mee... en maakt een schitterende entree in, uh, in de Eerste Kamer. Maar het zou met z'n drieën net niet voldoende zijn. En dat zou heel jammer zijn. En dat betekent heel veel plannen van Mark Rutte in de prullenbak. Nee, die plannen gaan niet in de prullenbak. Maar uh, die plannen verdedigen en ze niet alleen door de Tweede... maar door de Eerste Kamer krijgen, is gecompliceerd, dat is waar. Het regeren wordt een stuk moeilijker nu. Uh, u weet uh, hoe deze premier uh, en het hele team de boel aanpakt. Dus die kunnen moeilijke klussen gewoon klaren. Aan het eind van de avond een zeteltje erbij, hoopt u? Denkt u? Nou, als wij er nou nog twee bij halen en de andere twee partners, ieder één, dan is het geregeld. Maar dat is misschien te optimistisch. Laten we afwachten wat het aan het eind van de avond definitief is. Maar het is een zuinige lach, daar blijf ik bij. Nou ja, ik lach uh, en uh, een zetel erbij in de Eerste Kamer. En ook nu in de Eerste Kamer, de grootste plek, daar word ik heel vrolijk van. En het is waar, het is heel jammer als we dat andere doel, meerderheid in de Eerste Kamer... als we dat met uh, de coalitiepartner, gedoogpartner, niet halen. Een dubbel gevoel dus hier vanuit Den Haag bij de VVD. Waar Peter Blok sprak met Charlie Abtroot, Tweede Kamerlid dus van de VVD. De VVD die van 14 naar 15 zou gaan, volgens de eerste prognoses. En gaan wij naar Joris van de Kerkhof, want die heeft... Mensen van de ChristenUnie voor de microfoon, Joris. De lijsttrekker van de ChristenUnie, meneer Kuiper. U was net al aan het uitrekenen dat u weer terug bent op het niveau van 2003. Met deze prognose als dit uitkomt. We hebben in 2007 een hele mooie uitslag gemaakt. Toen zijn we van 2 naar 4 gegaan als ChristenUnie. We profiteerden toen enorm van onze deelname aan het kabinet. We staan nu aan het begin van de avond op 2... Uh, we moeten natuurlijk dat nog afwachten. Het is uh, een voorlopige eerste prognose. Ja, het is ook nog ingewikkeld, hè, omdat het nu uh, met de SGP volledig uh, samen is... dat alles bij elkaar uh, opgeteld uh, is. Kunt u dan zeggen van ja, we hebben een, een hele verkeerde kant opgelopen in de, in de campagne... of de campagne is met ons aan de loop gegaan? U wint in ieder geval niet. Ja, nou, ja, wat de SGP betreft, wij werken in twee provincies uh, samen... en daarom worden we dus hier nu opgeteld... Uh, en uh, we kunnen nog helemaal niet zeggen hoe dat nou definitief zal uitpakken. Wij moeten echt kijken um, hoe de statenleden, hoe de verdeling van de statenleden is. Um, en daar, daar hangt het dus vanaf. En ik kan dus ook niet zeggen of wij nu iets fout hebben gedaan. We hebben een goede campagne gemaakt, veel enthousiasme in het land. U zei wel al van, uh, we hebben de vorige keer geprofiteerd van dat we in de regering zaten. Je zou nu ook kunnen zeggen van ja, dan zou je nu moeten kunnen profiteren van dat je juist niet in de regering zit. Dat is dan blijkbaar, hoe het ook uiteindelijk allemaal opgeteld en afgetrokken wordt, niet gebeurd. U hebt er niet van geprofiteerd van uw oppositierol. Ja, maar u ziet dat er ook nu weer opnieuw toch een behoorlijke aardverschuiving plaatsvindt. Dat zijn wij onderdeel van, dat hebben we wel eens vaker meegemaakt. Um, ook wel dat als het CDA zo verliest, dat uh, dat, dat, dat niet automatisch bij de ChristenUnie komt. Um, dus ik, um, ik vind het moeilijk om daar nu nog een uh, definitieve analyse van te maken. Als u naar links kijkt met uw hoofd dan, en ik naar rechts... Dan zien we daar een hele hoop mensen met grijze haren. Die hebben twee zetels erbij van de, hoe heet het ook alweer, 50 plus. Die zijn, u hebt ook veel mensen in die leeftijdscategorie die op u stemmen. Zijn ze allemaal daar naartoe gegaan? Nou, ik heb Jan Nagel al gefeliciteerd. Want het lijkt op dat hij inderdaad in de kamer zal komen. Um, het is niet zo dat de ChristenUnie een, een, een grijze partij is met heel veel 50 plus. We hebben juist heel veel jongeren die enthousiast voor ons zijn. Dat is, dat is helder maar, ja. ja, het verschil is natuurlijk, het, zij hebben één issue gepakt. En het is wel zo dat ouderen natuurlijk zich veel zorgen maken over hun positie. Dat is helder. Dat is helder. Ja, daar hebben ze van geprofiteerd, denk ik. Ja. Nou, dat is mooi. Praten we daar later mee. En, uh, succes ja, dank u wel. Goed, dat is de ChristenUnie. Die hebben verloren. Nog een verliezer. De SP die zijn er maar liefst vier kwijtgeraakt. Tini Cox staat nu bij de microfoon van Hans-Andringa. Ja, de SP. Inderdaad, acht zetels nu nog zouden ze hebben. Um, er was eigenlijk nauwelijks een reactie in de zaal, meneer Cox. Waarom zo gelaten? Nou, je moet als je, als je uh, 12 zetels had en je haalt er nu 8, dan is er geen reden om enorm te gaan roepen van wat hebben we het goed gedaan. We hebben ons beste resultaat ooit van 2007 natuurlijk niet kunnen halen. Maar... Dat wisten we ook al lang. We hebben vorig jaar een ontzettende lastige periode doorgemaakt. Maar dat was ook niet echt teleurstelling dus. Nee, ik denk dat iedereen trots is dat we het nog beter hebben gedaan... als bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Het is duidelijk dat de SP weer in de lift zit. We horen tot de vijf grootste partijen van dit land. Het verschil met de PVV... We de zijn nooit verliezers bij dit soort avonden, hè? Jawel, want ik begon met te zeggen dat we van 12 naar 8 zijn gegaan. Dat, dat herkennen we en ik denk dat het publiek hier dat ook herkent. Alleen je moet ook realist zijn en zeggen van... hoe stond je er een tijdje terug voor en hoe sta je er nu... Ja. Er ging wel gejuich op toen uit deze voorlopige prognose bleek dat het kabinet in de Eerste Kamer althans geen meerderheid haalt. En dan blijkt toch wel dat ook bij de SP dat toch wel een heel belangrijk punt is geweest. Dat was ook een belangrijk punt in onze campagne natuurlijk. De minister-president had gezegd, we maken er een test van voor mijn kabinet. De SP heeft die onmiddellijk opgenomen. En gezegd, oké okay, meneer de minister-president, als het een test is, maken wij er een protest van. Dan krijgt het een referendumkarakter. Dat is gaandeweg de campagne steeds duidelijker gebleken. Alle kranten gingen het ook schrijven. Het is nu voor de coalitie of tegen de coalitie. En de coalitie is gezakt. En dan, als je je campagne in dat licht hebt gezet... Ja, dan ben je natuurlijk blij als de uitkomst ook zo is... dat deze regering in de Eerste Kamer rekening moet gaan houden met de oppositie. Ja, tot slot. Uh, Job Cohen haalde gisteren de sneeuwschuiver tevoorschijn. Hij zei van die lawine aan slechte voorstellen... die gaan wij allemaal wegschuiven in de Eerste Kamer. Denkt u dat dat een realistisch scenario wordt? Of er een lawine komt, daar gaat de regering over. Ik denk dat het realistisch is dat de regering haar voorstellen gaat aanpassen. En slechte voorstellen die worden afgekeurd, goede voorstellen gaan gewoon door. Okay. Uh, Tot zover SP, Tini Cox. Hans Andringa was dat. Zo komen de eerste reacties op de eerste prognoses binnen. Menno Reemeijer heeft gesproken met Alexander Pechtold, de partijleider van D66. Alexander Pechtold, fractievoorzitter van de, de D66 in de Tweede Kamer. En grote glimlach? Ongelooflijk. Ja, dit is een fantastische uitslag voor d 66 Een verdrievoudiging van de zetels die we nu in de Eerste Kamer hebben. Dus Regé van Bokstel die ernaast me staat. Ja, de de fractievoorzitter al... dan, in de Eerste Kamer heet dat dan. De, de ja. lijsttrek ook blij. Nou, meer dan. Meer dan. Ja, we komen met een ijzer... hoe, hoe ging dat toen de prognose bekend werd? Uh, juichen? Ja? ja, we komen met een ijzersterke fractie in de Eerste Kamer. We staan eventjes buiten het interview te doen wat binnen. Het is geen harde daar hoor. Nee, het is vol. En dat hoort het ook. Want... En heel veel geluid. Ja, d 66 heeft nu de vierde verkiezing op. Brei die we gaan winnen. En ja, met 22.000 leden is zo'n zo tent snel vol. Dat is een kroeg snel vol. Zeg zeg nog één ding over die prognose, het is nog allemaal niet zeker natuurlijk, maar het ziet ernaar uit dat de coalitie geen meerderheid heeft. Ja, dat zal spannend worden. Uh, zelfs met de SGP erbij zal het ze met deze prognose niet lukken. Nou, dat wordt uh, spannend, maar we juichen nog niet, want uh, we moeten eerst maar nog maar eens de definitieve uitslag krijgen. Maar ik wil in ieder geval iedereen die op D66 heeft gestemd, en vooral die twaalf lijsttrekkers in de provincie, heel hartelijk feliciteren. Ik loop met u mee naar binnen. Kunnen we getuigen zijn, meneer Van Boksel, van het lawaai? Kijk, weet u wat beloond is vandaag? Regeren ja. is vooruitzien. Oh, regeren is dat hem. En D66 ziet vooruit. Nou... Uh. is weer daar bij D66, Menno Dus goed, Twitter heeft ons verslagen... want ik zie op Twitter dat Vlieland binnen is, Mark, Mark Visser. Ik heb hem gelukkig ook, dat wel. Oh. Um, ja, laat ik meteen bij de eerste beginnen. Het CDA gaat uh, op Vlieland van 9,3% naar 4,2%. PvdA 20,5% in 2007, nu 22,6, iets omhoog dus. VVD 36,2, in 2007 nu 41 dus uh, ook weer, uh, weer ruim 4 erbij. Um, de Friese Nationale Partij daar natuurlijk 2,2% procent, 2,0%. En de SP 7,9 naar 7,8%. Dat, dat is de top 6, uh, zullen we hem even zeggen. En Vlieland De Partij is... voor de Vrijheid. Ja, uh, ja. Sorry, die, die zie ik even over het hoofd. Die staat helemaal onderaan. Uh, natuurlijk uh, deed hij nog uh, in 2007 niet mee. Nu 7% op Vlieland. Goed. En dat is de eerste. Verder zijn er nog geen uitslagen Ik, ik ga het nog één keer verversen om te kijken of we een, een. Dan weten een, we het een, helemaal een, zeker. Dan weten we of het helemaal zeker. Uh, Nee, dat is voor mij even... F5. Vlieland tot nu toe de enige. Goed. En gewonnen dus, drukken we ook op F5. En wie hebben we daar? Ronald van der Geer. Ronald bij het z Twente tegen Utrecht. 11 tegen 10. En er wordt dus een, een stuk minder gelachen na 40 minuten, zeker aan Utrechtzijde. Want Utrecht moet nu natuurlijk met tien een mm, groot deel van de wedstrijd spelen tegen FC Twente. En het is nog altijd 0-0. En dat mag best een wonder zijn, want de grote kans is er geweest voor FC Twente. De grootste in deze wedstrijd, een minuut of twee geleden. Opkomen van Bart Buizen aan de linkerkant. lage voorzet Janko, de Oostenrijker, hoeft hem alleen nog maar binnen te schuiven. Schoot hem kort voor het goal, zo tegen de paal aan. Bal terug het veld in en toen stond daar Luc de Jong. Nou ja, dan hij maar, dacht FC Twente. Maar daar lag Michel Vordem in de weg Vervolgens bleef Twente wel aandringen. komen nog een hoge voorzet? Een omhaal van Janko. Met zijn voeten raakte hij het gezicht van Schut. En dan kun je je zo voorstellen dat de hele Utrecht-bank eruit kwam. Met het idee van: nou ja, daar verdient hij een gele kaart voor. En Janko heeft er alleen. Geef hem dan ook maar rood. Dan is het weer 10 tegen 10. Maar dat deed Van Boekel dus niet. Van Boekel die Tim Cornelissen dus al snel in deze wedstrijd wegstuurde. Nu balbezit voor FC Utrecht. Dat voorzichtig gedoseerd. Natuurlijk speelt en gokt op momentjes die misschien wel aanleiding geven. Tot een counter. Nu bijvoorbeeld met Strootman. Gaat over het uitgestoken been van Wout Brama. Metertje of 3-4 over de middenlijn. Mag Utrecht aan de linkerkant van het veld een vrije trap gaan nemen. Dat doet Strootman zonder risico terug naar centrale verdediger Schut. Die dus weer bekomen is van die tik in het gezicht van Janko, de spits van FC Twente. En nu speelt Utrecht wat rond. Balletje dan uiteindelijk naar voren van Schut. Komt niet goed uit. Uiteindelijk voor de voeten van Sielbouwer. Maar die schiet hem dan weer de ruimte in. Daar aan de rechterkant waar niemand staat. En zo komt Utrecht dus structureel een mannetje tekort. Het Twente. Hij gaat via Benson centrale verdediger die daar speelt... omdat Onyewu geblesseerd is, weer proberen op te bouwen. We gaan richting de rust. Nog een minuut of 4. 0-0 stad. Goed, wij gaan naar Harm van Attenveld. Die staat op het provinciehuis in Maastricht. Harm, je had zojuist de ouders van Ronald van Vliet. Nummer 2 op de lijst van de PVV. Nu heb je Jan Smeets van de Partij van de Arbeid voor je microfoon. Klopt, die staat hier op het marmer van deze prachtige zaal in het uh, provinciehuis. Uh, glitter and glamour hier. En u kwam binnen met een big smile. Waarom? Omdat ik net een voorlopige prognose op de radio heb gehoord. Vlak na het nieuws. En dat doet mij natuurlijk, uh, bijzonder mijn hart tintelen. Dus dat zal, als dat uitkomt, dan, dan drink ik wel een flesje wijn vanavond. Ja, want even uitleggen aan de luisteraars. U bent al een leven lang politiek actief voor de Partij van de Arbeid. zat 13 jaar in deze provinciale staten. En de Partij van de Arbeid. U dacht dat gaat wellicht helemaal mis, maar het lijkt nou toch Alsof ze zich staande weten het Nou, eigenlijk. Ik wist wel zeker dat we de Partij van Amerika niet mis zou gaan. Het ging erom van hoeveel krijgt de PVV en hoeveel gaan we de zaak om wegschoppen bij spreken. En hoe moeilijk wordt het dan om een nieuw college te vormen. Maar nog veel belangrijker is natuurlijk dat waar we het allemaal een weken over hebben. Hoe gaan de verhoudingen zijn in de Eerste Kamer? Want daar is blijkbaar deze Provinciale statenverkiezingen om gegaan. Niet om de vertegenwoordigers in de provincie, maar... Wat wordt, wie krijgt de meerderheid in de Eerste Kamer? En volgens de prognose die om negen uur is gedaan, blijven wij, en dat bedoel ik progressief, blijft de meerderheid houden in de Eerste Kamer. En... Dat betekent dat de dure beloften die u uit die Eerste Kamer heeft gekregen, eh, ja, positief uitvallen. Bijvoorbeeld voor Pinkpop, want dat organiseert u al sinds jaar en dag. Dat betekent dat de kaartjes niet duurder worden. Eh, voor volgend jaar, dit jaar heb we nog geluk gehad. Het is uitgesteld het 1 juli. Maar dan denk ik dat, we, dat hopelijk de Partij van Arbeid en alle andere partijen aan de linkerkant, de grote sneeuwschuiver die, die toebedacht is aan de Partij van Arbeid, die we echt gaan gebruiken om die hele btw-verhoging van ons af te schuiven. U bent diep geworteld hier in het Limburgse. Uh, kent Jan en Alleman, de PVV en de opkomst die er vandaag wellicht te zien zal zijn. Ja, wat heeft u daar maar van meegekregen, luisterend in uw netwerk? Nou, ik heb uh, wel gehoord dat er een hoop mensen wel op de PVV gaan stemmen. Ik ken natuurlijk ook een hele hoop. Uh, ik, ken veel, ik ken inderdaad wel veel mensen. En die mensen zijn het ik eens met het feit dat er iets moet veranderen. Ze hebben natuurlijk voor een deel wel gelijk. Kijk, vooral de, de, de Provinciale staat. Ik heb er zelfs, zoals je zei, 13 jaar deel van uitgemaakt. Het is ook een instituut wat voor de mensen totaal niet aanspreekt. Als je de mensen op de straat vraagt van, wat is dat? Ze kunnen het niet eens uitspreken. Er gaat wat veranderen, maar wat er precies gaat veranderen... daarvan zijn de mensen hier in het provinciehuis in afwachting. Zij Harm van Attenveld in het provinciehuis in Maastricht. We gaan naar Mark Visser, want die heeft nieuwe cijfers. Ja, dat is dus de definitieve prognose. Net dus de voorlopige, nu de definitieve. CDA, begin ik mee, dus dat zijn de zetelaantallen voor de Eerste Kamer. In 2007 21 zetels, nu 10. Dat zijn er dus 11 eraf. De VVD, 14 zetels in 2007, nu 16 plus 2. PvdA 14 in 2007, nu gelijk gebleven, 14. De SP 12 in 2007, nu 8, min 4. GroenLinks 4 in 2007, 5 nu, dus eentje erbij. De ChristenUnie-SGP samen 6 in 2007. En dat zijn er nu uh, 4, dus 2 eraf. D66 2 in 2007, 4 erbij, komen op 6... Partij voor de Dieren blijven gelijk, alle op 1. Uh, op uh, de PVV deed natuurlijk niet mee in 2007, nu wel, plus 9. 50 plus, ook toen uh, deden zij niet mee, nu wel, plus 2. En de overige partijen die haalden uh, vier jaar geleden dan nog uh, één zetel en uh, die halen nu geen zetel meer, dus op 0. Welke boom heb je een beetje meegeschreven voor de Partij van de Arbeid? Die blijven dus op 14 staan. Dat zal Lilian Bloemen wel leuk vinden. Ja, volgens mij wel. Ze staat hiernaast met mevrouw Bloemen 14 voor de Partij van de Arbeid, maar 16 voor de VVD. Ja, het is natuurlijk een, een eerste prognose, dus we houden wat slagen om de arm. Eh, maar voor ons is het beter dan de beste peiling voor de Partij van de Arbeid. Het is ook voor eh, de oppositie eh, een, een goede uitslag als, als dit het wordt. Eh, wij zijn het op heel veel punten, bijna met niets met eens wat de PVV vindt. Ik wil ze hier vanaf nu hier wel graag feliciteren met hun mooie uitslag. Als we naar het geheel kijken, dan kun je constateren, nogmaals met wat slagen om de arm, dat Nederland wel nu een signaal geeft dat het anders kan, dat het anders moet, dat het op zijn minst eerlijker moet. Maar dat kan natuurlijk in de loop van de avond nog heel anders worden. Nog eentje bij de VVD erbij, eentje bij de PVV erbij. En uh, de coalitie met uh, de PVV heeft een meerderheid in de Senaat. Jazeker, Ik zeg ook niet voor niets... het is echt met een paar slagen om de arm. Het is een eerste prognose. Um, maar het is op zijn minst duidelijk dat het, uh, um, uh, dat het niet zo is... dat de coalitie een, uh, een overtuigende meerderheid heeft behaald... zoals het er nu voor staat, uh, eerdere het tegenovergestelde. En de Partij van de Arbeid had rekening gehouden met verlies. Want er was uitgegaan van... 12 zetels hoger 13. En volgens die prognose zijn het, het 14. Dat moet er meevallen zijn. Ja, want wat ik al zei, het is echt beter dan de beste peiling. Um, daar zijn we natuurlijk erg tevreden over. Um, nogmaals, we zullen zien hoe het, uh, hoe het verder gaat. Um, maar we hopen dat het op zijn minst 14 zetels blijft, straks in de uitslag. Tot zover, Lidian Ploemen, de voorzitter van de Partij van de Arbeid. Er wordt gevoetbald, de halve finale van de KNVB-beker tussen FC Twente en FC Utrecht. FC Twente staat met 11 man, Utrecht staat met 10 man en Ronald van der Geer. Twente kan niet scoren ik kan niet scoren. Sterker nog, dat zal de komende 12 minuten ook niet gebeuren. Want Van Boekel, man die zo'n stempel drukte op de eerste helft, fluit voor de rust. 0-0, nog altijd wel twee strakke corners van Theo Jansen gezien. Waar Twente dus geen hoofd of voet tegenaan kreeg om uiteindelijk die bal achter Michel Vorm te doen belanden. En Utrecht zo waar een keer in de uitbraak gevaarlijk geweest met een schot van een meter of twintig van Dries Mertens. Man die ook de eerste kans voor SC Utrecht had, maar dat schot ging naast. Het is dus rust. Het is zuur voor Utrecht, het is zuur voor Tim Cornelissen dat hij zo makkelijk twee kaarten krijgt. Met name de eerste gele kaart, het rukje aan, het arm, aan de arm van Chadli, randstrafsroepgebied, was naar mijn idee geen gele kaart waard. Slechts een waarschuwing en dan was het nog gewoon 11 tegen 11 geweest. Nu is dat niet zo en is het een ongelijke strijd, ook straks in de tweede helft. We rusten dus in Enschede met een 0-0 stad. Nog niet gescoord dus daar in Enschede. In Den Haag is er wel gescoord. GroenLinks lijkt een winst van één zetel te hebben in de Eerste Kamer. Jeroen de Jager heeft GroenLinks-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Tof Tisse voor de microfoon. Ja, meneer Tisse, je hoort zelfs zo'n gejaagd eigenlijk uh, met zo weinig winst. 0,3 procent, één zetel erbij. Dat werd echt gejaagd hier. Ja, maar dat komt natuurlijk omdat de afgelopen weken... dat er voorspellingen waren, zowel van Sinové als ook van uh, Maries de Hond... Dat wij vier zetels stabiel zouden blijven. of dat we zelfs een zetel achteruit zouden gaan in de Eerste Kamer. Dus wat je hier hoorde vanavond. in eerste instantie bij de, bij de voorlopige prognose. en nu bij de wat definitievere voorlopige prognose. ja, dat is een enorm gevoel van opluchting. omdat we van vier naar vijf gaan. Dus wat kon... Was de angst gewoon dat er afgerekend zou worden. bijvoorbeeld op dat de omstreden Combo's besluit? Nou ja, goed. Ik, zal, het zal niet, het zal, ik, ik, ik vertel niks nieuws. als ik zeg dat GroenLinks het na dat besluit. natuurlijk eind januari ongelooflijk moeilijk heeft gehad. Uh, om het uit te leggen aan de kiezers waarom dat we dat doen. We hebben een congres gehad op 5 februari. Uh, dat was voor Jolanda was dat uh, niet makkelijk, maar dat heeft op een hele goede manier verantwoording gegeven... over waarom de Tweede Kamer dat gedaan heeft. Wij zijn ook een partij die zich gewoon internationaal wil blijven inzetten... om de idealen voor een betere rechtvaardige wereld te verwerkelijken en te realiseren. En kijk, er is nooit op voorhand een bewijs van dat jouw idealen zullen lukken. Dat zie je pas werkende weg. En deze uitdaging is daar in ieder geval ja. eerder sinds een bevestiging? Ja, een bevestiging van dat dat lef van GroenLinks dat, dat door de eigen achterban in ieder geval beloond wordt. En ik merk ook gewoon dat in de club een enorm herwonnen zelfvertrouwen is. Eigenlijk al sinds vorig jaar de geweldige winst bij de Tweede Kamerverkiezingen dan onder leiding van Femke. Nou, dan gaat Femke maar vlak voor ze weg. Jolande Sap volgt daarop. is altijd lastig. En dan moet ik gewoon zeggen, dat is gewoon fantastisch gegaan. Dan even naar een ander aspect. Uh, voor de verkiezingen is al gezegd, als de oppositie toch een lichte meerderheid in de Eerste Kamer zal krijgen, dan is ons doel het kabinet weg te krijgen. En ik hoorde u dat net in de toespraak ook bevestigen. Dat blijft het doel hè? Ja natuurlijk. Kijk, dit regeerakkoord is ons regeerakkoord niet. We vinden het op sociaal gebied en op het gebied van milieu en op het gebied van uh... Uh, uh, uh, van omgaan met, met zeg maar de multiculturele samenleving... vinden we een heel slecht regeerakkoord. Vooral ook het gedoogakkoord is in essentie een heel slecht gedoogakkoord. Nou ja, ik denk dat het kabinet maar één conclusie kan trekken. De essentie van regeerakkoord en gedoogakkoord... krijgen ze niet door de Eerste Kamer. Want het linksblok, C, Partij van de Arbeid, D66, SP en GroenLinks... is van 32 gegroeid naar 33. Dus ja, wij, wij, wij zijn sterker geworden... en Rutte is toch eigenlijk voor zijn eerste examen gezakt. En hoe snel ziet u dat dan gebeuren... Nou oh ja, dat gebeurt bij ons altijd aan de hand van wetsvoorstellen. Wij kunnen geen initiatief nemen. Wij gaan ook niet uh, uh, uh, uh, Tweede Kamer spelen in de zin van... wij gaan een debat aanvragen over deze uitslag na 7 juni... want dan worden we pas geïnstalleerd. Dat noemen ze een datum? Noemen ze een periode waarop dat nee, kan ja, gebeuren? Als, als de eerste wetvoorstellen waar, waar leert voor naar uh, uh, uh, Brussel, uh, Europa wordt gestuurd... om zeg maar, de inzet van Nederland te proberen over het voelen te brengen... en nu wetvoorstellen die nog beperkender zijn voor migratie in dit land... die nog beperkender zijn voor inburgering in dit land... ja, dat sneuvel, met deze uitslag sneuvelt dat een. Wanneer... Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wanneer het kabinet het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt. En wanneer de Tweede Kamer het behandeld heeft, dan komt dat pas in de Eerste Kamer. Maar goed, dat het gebeurd is voor u een feit dat er verzet zal zijn in de Eerste Kamer door deze uitslag Voorlopige prognose. Moet helaas afronden met Tissen. We spreken elkaar later. Jeroen Jager was dat. Sprak met toftissen van GroenLinks. Mark Visser heeft nieuwe cijfers, opkomstpercentages? Ja, inderdaad, het is wel interessant. Want die uh, dalen eigenlijk al jaren, zeker bij de Provinciale Statenverkiezingen. Um, daar zijn ze eigenlijk uh, steeds gedaald. Maar nu is het uh, opkomstpercentage voor het eerst weer boven de 50%. Procent en ruim 54,2%. En dat is uh, voor het eerst sinds 1987. Toen was het zelfs uh, 66,3%. Maar sinds 1991 uh, 52%, procent, 50%, procent, 45%, 47%, 46%. De laatste keer in 2007. Nu dus 54,2%. En ik zie dat er nu nog een gemeente binnen is. Uh, dat is ook altijd vaak de spanningen. Vlieland-Roosendaal. Vlieland heeft dus gewonnen, maar Roosendaal is nu ook binnen. Kan ik nog heel even de top drie uh, noemen. Uh, daar heeft het uh, CDA uh, is daar, uh, heeft ook verloren. 23,3 in 2007. 11,6 nu. De PvdA van 11,7 naar 9,7. is ook iets verloren. En de VVD is daar iets gegroeid. Van 41 naar 44,9. Bijna 45 dus. Goed, dat zijn de cijfers van dit moment. Wordt het weer even tijd voor een kleine bezinning uh, in dit geheel? Laten we eens even kijken, want uh, er zijn wel wat uh, verschuivingen. Bijvoorbeeld uh, de SP, die zijn vier zetels kwijtgeraakt met Voelman. Waar zijn die allemaal naartoe? Ja, dat is uh, altijd moeilijk natuurlijk om dat maar zo te zeggen. Omdat we niet weten uh, uh, uh, wat mensen hebben gestemd uh, bij, uh, bij de vorige verkiezingen. Maar het lijkt erop dat de SP, uh, ik zou me kunnen voorstellen althans... dat ze verloren hebben aan de Unie 55, of de Unie, pardon, de oude... 50, 50 plus, 50 plus. 50 plus. Sorry. de partij de van, van met, De, de Unie 55 plus, die ook <laughs> ja. bestond in 1994. Je haalt ze soms al door elkaar. Maar dat is een partij, die ook uh, de partij uh, van Jan Nagel... die ook een beetje, wat je, wat je zou kunnen zeggen, linkspopulistisch is. Een linksprogramma, maar ook... Uh, ze hebben ook dat pensioen natuurlijk uh, als grootste punt. Ja, ook dat. Dus een... een, een de programma's van de SP en van de partij van Jan Nagel komen nogal met elkaar overeen. En ik kan me voorstellen dat, dat daar een deel van het verlies naartoe is gegaan. En het kan natuurlijk ook zijn dat mensen zijn thuisgebleven. De SP heeft het heel goed gedaan in 2007. Net zoals toen in, bij de Kamerverkiezing van 2006 in uh, november. En een deel van de achterban had erop gehoopt dat de SP ging meebesturen. Uh, dat is toen niet gelukt in de Kamer, of in, in, in Den Haag... maar ook niet in al die uh, colleges van de gedeputeerde staten. De SP is overal buiten gebleven. En het kan zijn dat een deel van die aanhang daarin uh, teleur is gesteld... Ja. en uh, om die reden is afgehaakt. Magreet, um, ondertussen zien we ook dat het CDA... want we zijn nu weer een uh, driekwartier uh, verder... het CDA is naar tien. Dan komen die tien zetels van Van Hagen wel angstig dichtbij. Ja, ik, hoop dat vragen, ik denk dat vragen wel zal hopen dat dat niet verder zakt, hè? want dit zijn allemaal voorlopige prognoses. Er moet nog van alles berekend worden en dan word je toch een beetje angstig. Gaan we onder die 10 zakken? Want de 10 is toch voor het CDA gevoelsmatig en emotioneel echt wel het laagste wat ze willen hebben, want dan houden ze nog net die twee cijfers, die 10. En lager zullen ze echt niet willen. Dus dit is denk ik een teleurstelling voor het CDA. Wat wel opvalt is, om 9 uur zagen we dus dat het CDA nog op 11 stond, nu op 10, en dat die zetelverschuiving tussen CDA ja. en VVD is gegaan. En dat zie de laatste tijd vaker in datzelfde blok, die communicerende vaten, CDA, VVD. En dat zie je nu dus uh, ook. En ik hoorde meneer Bleker zeggen om uh, tien minuten over negen, uh, toen hij naar het scorebord uh, keek, zei hij: Oh, de SGP die heeft er wel twee. Dus die zat in zijn hoofd al gewoon helemaal te rekenen. Ja, die zit al te rekenen. Maar ja, als wij nu ook rekenen, dan komen we nog steeds op 35 hè, qua coalitie, die drie partijen. En nou, dan gaan we ervan uit dat de SGP er twee heeft. Dan kom je op 37. Dus dan zijn we waar we nu ook zijn eigenlijk. 37 zetels hebben CDA, VVD en de, de SGP nu in de Kamer. Dus er verandert eigenlijk feitelijk uh, dan niks... en dan hebben ze nog niet genoeg aan de SGP. Gerard Voorman, reageer je daar eens op, op die berekening? Nou ja, die klopt als een bus, alleen het zijn prognoses. Dus dat maakt het een beetje lastig. Wat overigens wel opmerkelijk is... is als je deze prognoses vergelijkt met de Kamerverkiezingen van 2006... Dat is dat, dat er eigenlijk weinig veranderd is. Uh, het CDA uh, zit zo op de, in de 13 procent. De VVD in de 20 procent. 20,5, 20,0... Uh, de Partij van de Arbeid die gaat ietsjes naar beneden. De SP die, uh, doet het iets beter ten, ten opzichte van de Kamer. Het is natuurlijk een, een vergelijking, omdat de opkomst is anders. Maar wat je eigenlijk ziet, als deze prognoses juist zijn... dat het beeld tamelijk stabiel is met de, de PVV natuurlijk niet. Die niet. En dat was inderdaad uh, iets wat ik al eerder heb gezegd. De PVV doet het slechter. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de opkomst... dat proteststemmers toch minder geneigd zijn uh, bij de statenverkiezingen naar de stembus te gaan. Oké, die opkomst was in Bussum wel heel erg goed... want daar bleken de stembiljetten zelfs op. Zomaar ineens de stembiljetten op basisschool De Hoeksteen in Bussum. Ze waren er niet meer. En na De Hoeksteen volgden ook nog andere stembureaus. Ga ik even over praten met Milo Schoenmaker, burgemeester van Bussum. Goedenavond, meneer Schoenmaker. Ja, daar is meneer Schoenmaker. zit in het stembureau, zou te horen. Meneer Schoenmaker, kunt u mij horen? De trap op... En dan de trap af. En dan bij de stembus rechtsaf of links. Ja. En daar is hij. Daar bent u toch. Milo Schoenmaker, burgemeester nee, van Bussum. Nee, niet bu nee, nee, de woordvoerder van de gemeente Bussum. De woordvoerder van de gemeente Bussum. Ja, want... ja maar daar doen wij het niet mee. Dat weet ik. Burgemeester Schoenmaker die is nu voor de televisieploeg van de NOS naar beneden. Ah, ja. Nou, zo zitten collega's elkaar zomaar dwars. Goed, dan gaan wij gaan eventjes gaan we iets snel anders terug doen. Ja, want ik zie op dit moment wordt er een uh, overwinningspiets gehouden. Alexander Pechtold van d 66 Democraten! Hey, hey, hey. Democraten! Bij Europa hebben wij! Hey, hey. Bij de gemeenteraad hebben wij gewonnen! Hey, hey. Bij de Tweede Kamer hebben wij gewonnen! Hey, hey. En vandaag bij de provincie en bij de Eerste Kamer hebben wij! Hey, hey. Dit is een fantastische uitslag en ik feliciteer in de eerste plaats die twaalf lijsttrekkers van ons in de provincie die op een geweldige manier campagne hebben gevoerd. We waren in veel provincies niet vertegenwoordigd, maar zoals het er nu naar uitziet zijn we dadelijk in alle twaalf terug. Yeah. En dat hebben we gedaan met een eigen verhaal, net als bij de afgelopen verkiezingen door een positief verhaal neer te zetten. ...onderwijs en hervormen heeft gewonnen. Ja! Het wordt nog een hele spannende avond, want dit zijn prognoses. Maar voor ons is het feest nu al begonnen. En we gaan natuurlijk zien of die coalitie wel of niet een meerderheid haalt, met of zonder SGP. Het wordt hartstikke spannend. Maar wij hebben ook de afgelopen weken laten zien... dat de Eerste Kamer voor ons op de inhoud het alternatief zal laten zien. En daarvoor hebben we de beste man die dadelijk met zes anderen... Uh, vijf, zes anderen, we werken er nog even aan... Wij de gaan... Senaat gaat veroveren. Sorry, ik wil ook heel graag alle campagnevrijwilligers bedanken. Want wij hebben echt waanzinnig campagne gevoerd. Ook via Twitter, ook via de fietstocht, ook met het flyeren. En ik weet zeker, we hebben nu heel veel Nederlanders gewonnen voor de toekomst. Ja. En die opmars gaat gewoon door. Ja. Gefeliciteerd. Ja. En reken er maar op dat wij met vijf en ik denk zes mensen in de Eerste Kamer ook daar echt trouw blijven aan de geloofsbrieven van onze partij. We kiezen voor de toekomst, we willen het pensioenstelsel hervormen, we willen het onderwijs veiligstellen, verbeteren en versterken en niet verkwanselen. En ook die andere onderwerpen, de arbeidsmarkt, als we praten over de woningmarkt. Het zijn onderwerpen, wij zullen het kabinet niet vervelend voor de voeten gaan lopen, maar wel hinderlijk achtervolgen... op weg naar een betere toekomst voor Nederland. Gefeliciteerd allemaal! Goed, dat was Roger van Boksel. En daarvoor hadden we de kleine Louis van Gaal. Alexander Pechtold. Even over die winst van D66, Gerrit Voerman. Een uh, winst van uh, vier zetels in de Eerste Kamer. Waar komt die winst vandaan? Uh, ik denk voor een deel uh, dat het te maken heeft met die duidelijke opstelling van de PVV tegen uh, Wilders. Het is al eerder gezegd, uh, afgelopen jaar al, uh, uh, uh, Pechtold gedijt bij zijn uh, uh, uh, zich afzetten tegen Wilders. De polarisatie de polaris tussen die twee heeft voor hem winst opgeleverd. Precies, en uh, wat de D66 ook heel slim heeft gedaan, is niet ingaan op, uh, op die samenwerking op links. D66 wou een, een redelijk alternatief blijven voor mensen die... Uh, die zich niet in, in de VVD of in het CDA thuis voelden... vanwege die uh, regeerconstructie met uh, Wilders. Zodat uh, D66 in het midden van het politieke bestel... niet met banden met links uh, de spijtoptanten zou kunnen opvangen. En ik denk dat dat voor een deel uh, gelukt is uh, vanavond. Dat is D66. Het CDA heeft fors verloren. Dus moet de partij de wonden likken. Hoewel, misschien kunnen ze de troost uitputten... dat ze eigenlijk weer niet meer verloren hebben dan bij de vorige verkiezingen. Marcel Bril staat daar nu met de minister van Onderwijs. Mevrouw van Bijsterveld, bij D66 hoorden we net erg veel gejuich. Hier is het wat mat. Ook niet zo gek lijkt me. Nou, dat is niet zo gek. Uh, het is natuurlijk toch een beetje gemengd gevoel hier uh, in het CDA-bureau. Uh, we denken natuurlijk allereerst gewoon aan onze mensen in de provincie. Want die hebben in de afgelopen weken enorm hard campagne gevoerd met heel veel enthousiasme. Uh, en in de afgelopen jaren keihard gewerkt... want CDA betekent echt iets in de provincies. Maar de uitslag is dus teleurstellend, hoe hard ze ook gewerkt hebben. Voor die mensen vind ik het heel teleurstellend. Ja, en die had ik echt veel meer zetels gegund... omdat we ook echt iets kunnen betekenen in Overijssel, in Gelderland, in uh, Limburg... Al, op al die plekken waar wij altijd verantwoordelijkheid dragen. Uh, aan de andere kant een gemengd gevoel... want ten opzichte van 9 juni stabiliseren we. En in de afgelopen weken zagen we in de peiling toch echt nog slechtere uitslagen... Uh, en uh, nou ja, dan, dan is die stabilisatie ten opzichte van wat we eerder zagen uh, is dan toch uh, ja, uh, een moment om te zeggen van daaruit gaan we gewoon weer verder bouwen. U zegt, uh, we kunnen zoveel betekenen in al die regio's ja. voor al die mensen die daar wonen. Ja. Maar blijkbaar zitten ze daar niet heel erg op te wachten. Hoe verklaart u dat? Nou, je moet toch rekenen, we hebben in 9 juni, op 9 juni een hele harde klap gehad. En partijen die zo'n klap krijgen, doen er altijd langer over dan een paar maanden om overeind te komen. Wat dat betreft kwamen die Provinciale Statenverkiezingen voor ons echt gewoon te vroeg. Uh, uh, in dat opzicht, kijken naar de afgelopen weken... Uh, is die stabilisatie misschien een punt vooruit. Uh, maar nogmaals, voor onze Provinciale Statenleden... en iedereen die betrokken is geweest en is bij de provincies uh, van het CDA... is het uh, gewoon toch een harde dobber vandaag. U zit in het kabinet. De meerderheid heeft in de Eerste Kamer... zoals het er nu voor staat, geen, uh, of de coalitie heeft geen meerderheid. Wat betekent dat voor het kabinet? Nou, voor ons is het natuurlijk het beste als we gewoon een meerderheid hebben, coalitie en gedoogpartner, uh, ook in de Eerste Kamer. Laat dat helder zijn. Maar dat zit er nu even niet in. Nee, dat lijkt nu in die pol uh, even niet zo te zijn. Maar we weten ook, het hangt maar van hele kleine percentages af. Dus uh, ik hoop er nog steeds op dat het gewoon goed komt. Uh, en zoals ook al eerder door anderen gezegd, uh, als het net niet haalbaar is, dan zullen we gewoon compromissen moeten sluiten. En dat betekent dat je gewoon telkens het debat moet willen aangaan met de oppositie. Nou ja goed, dat heb ik in de afgelopen jaren ook gedaan. Ik vond dat het altijd veel mooier was om een voorstel uiteindelijk in een breed, met breed draagvlak te voorzien. Uh, en dat betekent dat je dat de komende jaren ook moet doen. En dat betekent geven en nemen, zo werkt dat. Uh, dus dat is dan... Het valt nog wel te werken dan, als kabinet? Ik denk het wel. Uh, als men gewoon een goede, constructieve opstelling heeft... Uh, dan uh, moet dat volgens mij haalbaar zijn. Ik dank u wel. Graag gedaan. Van verliezer CDA gaan we naar de regeringspartner, de winnaar. Twee zetels erbij, VVD Peter Blok praat met Loek Hermans... fractievoorzitter van de VVD in de Senaat. Ja, Loek Hermans, uh, ja, u bent de grote winnaar, maar u kijkt niet heel erg blij. Nou, ik ben het wel. Maar ja, voor de radio kun je dat niet zo goed laten zien, denk ik. Hè? Maar laat ik het gewoon zeggen, gewoon twee zetels winnen. Op opzichte van de vorige Tweede Kamer, kiezen gelijk blijven. Terwijl je in een kabinet hebt wat moeilijke maatregelen moet nemen. Dat toont aan dat de kiezer vertrouwen heeft in de VVD. En daardoor de VVD zo sterk maakt ook in de Eerste Kamer. Maar heel makkelijk gaat het daar niet worden. Want nu lijkt u af te stevenen op een minderheid daar. Ja, het zal best moeilijk worden. En we hebben gezegd, het is jammer dat er geen midden komen. Dat zal de zaak niet eenvoudiger maken. Dat is gewoon evident zo. Ik zie wel dat de PVV geweldig gewonnen heeft. Felicitaties daarvoor. En ik wil ook al die VVD'ers in de provincie... die daar heel hard voor gevochten hebben... zeer veel danken dat feit dat wij nu met 16 mensen... zoals het nu bij de prognose uitziet... in de Eerste Kamer zullen komen. Maar u zit nu al in de Eerste Kamer. Heeft u ook... Vrienden bij, uh, al vrienden bij andere partijen vandaag geronseld. <laughs> ja, nou, we zijn vanavond pas hier. Dus we moeten alle collega's allemaal nog zien de komende periode. Maar uh, we zullen moeten zien hoe we dat nu verder gaan doen in de Eerste Kamer. Het kabinet zal met zijn voorstellen gaan komen. En dan zal de Tweede Kamer en de Eerste Kamer naar gekeken gaan worden. En ik ben heel benieuwd wat het erin gaat opleveren. Dat zal moeten blijken uit de voorstellen van het kabinet. Maar ja, die meerderheid voor elk wetsvoorstel... het maakt het allemaal wel stroperig en lastig. Ja, het zal er allemaal niet makkelijk op worden. Dat is evident. Als er een meerderheid was geweest voor de coalitie met de VVD-partner. dan hadden we in ieder geval kunnen weten... dat als het echt nodig was dat we door zouden kunnen... nu moet je waarschijnlijk dus wat meer gaan wielen en dienen. Dat is zo. Dat geeft waarschijnlijk wat meer vertraging. Maar daar heeft u genoeg ervaring in hè? als oud-voorzitter... van het midden- en kleinbedrijf. Ja, maar of hij daar op dit moment in de Eerste Kamer zoveel aan hebt, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar uh, ik denk dat uh, als, uh, als we kijken naar de rol van de Eerste Kamer, dan moet het bepaald niet onmogelijk zijn. Maar het wordt nu dus uh, steeds politieker in die Eerste Kamer. Loek Hermans van de VVD, dank u wel. Dat was de VVD. Dan gaan we naar de man die bij de vara de Rooie Haan ooit uitvond. Die senator is geweest voor de Partij van de Arbeid. En ook een groot schaakliefhebber. Ook menig politieke beweging al heeft opgericht. Jan Na. En nu weer succesvol met zijn beweging 50+. Plus. Hij staat bij de microfoon van Joris van de Kerkhoff. Hij, hij is aan het uitleggen hoe dat allemaal werkt met precies die percentages en het aantal zetels. Tussen 77 en 83, meneer Nagel, zat u hier ook hè, voor de Partij van de Arbeid. Uw geliefde Partij van de Arbeid. U gaat ze hier allemaal weer tegenkomen straks. Uh, nou ja, dat, uh, dat is alleen maar prettig. Want ik hoop dan de mensen die vroeger met mij één partij vormden... te overtuigen van de idealen waar wij voor staan. En dat die over, overtuiging, die idealen hebben zij nu niet meer. Die hebben ze wat u betreft al lang niet meer. Want daarom hebt u een aantal andere partijen opgericht. U bent nu van 50+. Plus. Wat gaat 50% plus doen met, als het er uit, nu naar uitziet, twee mensen hier in de Eerste Kamer? Uh, wij zullen het geluid van de ouderen laten horen. En uh, als de regering niet het uh, beleid wil bijstellen... Dan moeten ze rekening mee houden dat wij niet zullen aarzelen om mee te werken aan de val van het kabinet. Maar ik denk overigens dat met een CDA, wat zich niet heeft kunnen herstellen van de gigantische nederlaag in juni... nu weer datzelfde grote verlies heeft, dat dat een instabiele factor is. Uh, ze zullen zich scherp profileren. Is het Jan Nagel die gewoon heel erg geïnteresseerd is in politiek en meteen alle grote verbanden ziet? U bent nu gewoon... Uh, de baas van één partijtje met twee zetels hier. Hè? Verder niet zoveel meer, toch? Nou ja, kijk, het is natuurlijk fantastisch. Het is nog nooit eerder in de parlementaire historie voorgekomen... dat er een partij was die opeens in de Eerste Kamer naar binnen kwam. En dat is gelukt, ondanks het feit dat we geen geld en gezendheid hadden... maar doordat we honderden mensen hadden die in het land gesjouwd hebben. Tegelijkertijd nu met de PVV, die is uh, ruim vier keer zo groot geworden als u... Ja, maar uh, die loopt ook al veel langere jaren mee. En ik denk dat wij een mooie opstap hebben gemaakt. En dat dit de basis is om uh, snel en krachtig voor te groeien. Jammer dat hier geen sigaren meer gerookt kunnen worden. Wat zei u? Jammer dat hier geen sigaren meer gerookt kunnen worden. Dat kon nog in 77. Nou, ik ben ik er ben niet roker. Maar misschien kan ik wat uh, anders in die bakjes stoppen. Dank u wel. Oké, okay, dat was Jan Nagel die altijd wel ergens een historisch feit weet op te duikelen natuurlijk. Maar het klopte ook in dit geval. Wij gaan naar Ronald van der Geer, want de tweede helft is begonnen bij Twente Utrecht. Ronald. Al 3,5 minuten geleden en het is nog altijd 0-0. Het zijn er 10 van FC Utrecht tegen 11 van FC Twente. Omdat Tim Cornelissen in de eerste helft al twee keer een gele kaart kreeg. En dus automatisch dus ook van het veld werd gestuurd. Ton de Châtier, de trainer van FC Utrecht, heeft nu ook ingegrepen. Heeft Mark van der Marl als rechtsback neergezet. Want dat was de positie die Cornelissen achter liet. En hij heeft zijn spits, Ricky van Wolfswinkel, naar de kant gehaald. En ja, dat geeft wel aan dat het allemaal voorzichtig gaat worden. En met name tegenhouden natuurlijk voor FC Utrecht. En dat Twente de aanvallende partij zal zijn. En het is opvallend dat hij van de Madel, die vervanger dus van Cornelissen... eigenlijk twee minuten na rust ook al een gele kaart te pakken heeft. Nadat hij een blok zette op Chatli die op snelheid hem voorbij leek te gaan. Ook hij dus al op scherp in deze wedstrijd. Zijn er nog kansen geweest in de tweede helft? Nee, wel een aardige paas van Theo Jansen vanaf de linkerkant helemaal naar rechts. Maar uiteindelijk levert de voorzet van Danny Landzaat niets op. 10 tegen 11 dus in het voordeel wat dat betreft van FC Twente. Maar de stand hier in Enschede nog altijd 0-0. Dat is het voetbal. U luistert naar de NOS, een speciale verkiezingsavond, een speciale uitslagenavond... naar aanleiding van de verkiezingen van vandaag voor de Provinciale Staten. We hebben het vooral over de Eerste Kamer. En ik geef u nog maar eventjes wat wij noemen de definitieve prognose. De CDA komt uit op tien zetels, de VVD op 16 zetels, de Partij van de Arbeid op 14. De SP komt uit op acht, GroenLinks komt uit op vijf. Op vier zetels komt uit de ChristenUnie de SGP...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 GroenLinks lijkt een winst van één zetel te hebben in de Eerste Kamer. Nou, dat gaat Femke Halsen, maar vlak voor kerstmis gaat ze weg. Jolande Sap volgt daarop. Dat is altijd lastig. En dan moet ik gewoon zeggen, dat is gewoon fantastisch gegaan. En? grote glimlach? Ongelooflijk. Kijk, weet u wat beloond is vandaag? Regeren ja. is vooruitzien. Oh, regeren is dat hem. En deze zessel ziet vooruit. Ja. Uh,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 De topwetenschapper die uw bedrijf echt verder helpt, vindt u via academictransfer.com. De Nationale Carrièrebeurs. 11 en 12 maart in de Amsterdam Rij. Kijk op carrièrebeurs.nl. Dit is Radio 1.